worden signalen gegeven.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 dat hij het goed doet, Nick is ook wel eens vaker onze technicus. En we hebben um, nou ja, één gast en presentator tegelijkertijd. <tossimus> Norbert de Vries. Vorige week zat uh, Lucie Roodbol met uh, eigenlijk zo'nzelfde pet, met twee petten. Presentator mm -hmm. en gast. En Jan IJzermans. Nog niet zo heel lang geleden, Jan, was je ook onze gast. Toen uh, hadden we het zo druk met uh, golen zelfstandig te houden dat we gewoon nog niet aan toe zijn gekomen om uh, Godse genen te bespreken. Daar hadden we je toen eigenlijk voor uitgenodigd. Maar daarom hebben we je opnieuw uitgenodigd. Daarom zit je in korte tijd hier weer, uh, weer opnieuw. Uh, Goldse genen gaan we nou wel degelijk behandelen. En uh, Norbert, we zouden graag ook over uh, het heen praten. Over de nieuwe website. Uh, daar hadden we. Ashwin Weidemans voor uitgenodigd, maar die het verhindert. Maar jij kunt daar ook wel het een en ander van zeggen. Jij bent ook eh, dicht eh, betrokken bij, bij het heen. Ja. ja. Uh, maar zoals altijd, eerst uh, wat was er allemaal in het nieuws? Bij voorkeur het Goorlandse nieuws. Dat is, als, oh, dat is zoals altijd ons eerste rondje. Nou, uh, wie? Jan, uh, heb jij wat? Nee. Nee? nee. nee. Niks? Nee. Niks. Uh, Norbert? Ja, ik ben niet geabonneerd op het Brabants Dagblad... dus ik ben altijd met mijn nieuws van Goren altijd een week achter. Want ik lees hem dan uh, ja. later uh, van iemand anders. Dus ja, ik heb me er ook niet echt op voorbereid om iets, iets nieuws te brengen nee. over Goren. Mm -hmm. Nou ja, ik heb hier mijn knipsels uh, bij me. Je kunt daar misschien wel wat commentaar op geven... Uh, gemeenten moeten beter samenwerken. Dat is toch weer het onderwerp waar we al twee uitzendingen aan besteed hebben. Het gaat hier nou weer over die commissie Huibrecht. Die uh, heeft de bestuurskracht, geloof ik, tegen het licht gehouden. Ja. En uh, ja, die zegt samenwerken, gemeentes. En die uh, zegt tegen Goorlen... Die, die zegt tegen Goorlen dat ze moet samenwerken met Tilburg. Ja, nou, dat, ja. is, dat vind ik al een... Uh... ...verdachte opmerking... ...in dit verband... ...dan wordt eigenlijk al aangegeven van... Uh, ...Oostenrijk moet maar gaan samenwerken... ...met heel en Beek en Oorschot geloof ik... ...en uh, Gorle moet zich dan maar helemaal richten... ...op Tilburg... Ja. ...met andere woorden... ...de volgende stap is gewoon... Uh, ...gemeentelijke herindeling... ...waarbij wij dan aan Tilburg worden toegevoegd... Ja, ja, ...ja, vanuit het perspectief van die commissie... ...zou dat het beste zijn... Volgens Kees Troost ook. Volgens Theo van der Heijden en Jan toen. gezamenlijk in de uitzending beslist niet. Ja. Dus daar zullen de meningen wel stevig over verdeeld gaan worden. Is dat een invloedrijke commissie? Is die, ja, die veel in de melk in de pap te brokken? Ik denk het wel. Um, uh, Huus van der Put zei in een commissievergadering onlangs. Ik denk dat hij daar helemaal gelijk in had. Het gevaar komt niet zozeer uit Den Haag... als wel uit Den Bosch. Wat de, gemeente, de toekomst van de gemeente Goren betreft. Ja. Uh, uiteindelijk wordt natuurlijk wel... het besluit genomen in Den Haag. Maar uh, Den Bosch... Uh, met, uh, de provincie... is dus toch echt wel... Uh, heel sturend bezig... op dit moment. Uh, dat proef je ook weer aan... dat uh, rapport... Uh, van de uh, commissie Huibergs... Uh, het, het, het wordt allemaal uh, wel in een bepaalde richting geduwd, zo langzaam maar zeker. Is dat een provinciebestuurder die hij brengt? Nee, dat is een oud burgemeester, geloof ik. Van, ik weet niet precies waar. Uh -huh. Eerst hadden we de commissie Schampers, dat was ook een oud burgemeester oh, zeg, van ja. Uden, en ja. dit is ook weer zo'n oud burgemeester. Ja. Nou, dus uh, de provincie in de gaten houden deze ja. keer. Ja. Uh, dan hebben we hier het knipsel. ...van donderdag 22 november... ...Goerle en Skag praten over lening. Dan gaat het dus over... Eh, ...het tekort... ...van het Jan van Mezou. ...246.000 euro moest er geleend worden... Maar ...wel terugbetalen... Het was wel renteloos... ...maar vanaf volgend jaar moet het dan terugbetaald worden... ...en dan... Eh, geldt eigenlijk nog steeds wat, wat Wil van der Kruis, de voorzitter van het Skag, gezegd heeft. Uh, het Skag is een oud vrouwtje met alleen maar AOW. Uh, ja, dan kan het helemaal niet terugbetalen. En uh, nou, volgens dit bericht gaat uh, Jacques Sperber met Wil van der Kruis praten over uh, hoe dat dan allemaal moet. Ja, nou, het zal terugbetaald moeten worden, dat lijkt me duidelijk. Alleen zul je nu afspraken moeten maken in hoeveel jaar je dat dan aflost. En uh, nou, het is wel duidelijk dat dat niet uh, in, een kort, in, in, een, in een hele korte periode kan. Dat, dat zal wel over twintig uh, jaar of zo worden uitgesmeerd, lijkt mij. Daar zal het allemaal wel over gaan, dan het, uh, het, het gesprek met, tussen Schak en gemeente. Oh, als het maar over een hele grote periode wordt uitgesmeerd, dan... Uh, dat laat dus op een schenking neer, hè? Dan, uh, de ja? devaluatie en geen rente betalen. Ja. Elk jaar wordt er een stuk geschonken het bedrag van de, van de inflatie. Ja, ja. Het ja. schenken, dat, dat, dat, dat gaat gewoon echt niet. Nou, nou of, of, alles nou, nou, dat, dat kan, maar dat... Uh, maar alles kan, maar dat... Ja, dat uh, de renteverlagen kunnen ze niet, want... Nee. <laughs> Nou, Chameleon blijft op locatie. Dat uh, bericht stond uh, woensdag 21 november in de krant. Daar hebben we het hier in Goldskring ook al uh, diverse keren over gehad. Mm, dat is uh, een beetje die, die tocht van, van de school. Van, van, uh, nou ja, daar was eerst sprake van uh, op het sportpark. Uh, en... Uh, toen, toen uh, werd het sportpark uh, zo, bleef sportpark toen was het een beetje raar aan het worden om naar het sportpark te gaan uh, maar ja, dat, dat, dat zou dan toch gebeuren en nu, uh, nu dan uh, uiteindelijk, ik denk dat het werkelijk het laatste hoofdstuk is, of niet uh, uh, Norbert nou, nou is besloten dat dat chameleon toch blijft, was, blijft. Ja, ja, dat is nu uh, dat, er moet nog veel meer formeel een, een raadsbesluit worden genomen in december, maar dat ziet er allemaal uh, uit dat dat allemaal zonder uh, slag of stoot gaat gebeuren. Dus uh, de school zal tijdelijk even een jaar, denk ik, uh, in de Wildert uh, geweest oh, ja. worden. Ja. En dan in die, in die tijd wordt dan een nieuwe school gebouwd op de huidige locatie. En dan kunnen ze dan tot in lengte van jaren blijven zitten. Oh, er wordt wel een nieuwe school gebouwd? Ja, er wordt een nieuwe school oh, gebouwd. Oh ja, want die is uh, afgeschreven. Ja. Dat is, dat ja. is geen, uh, geen goede plek meer om... Uh, daar school te houden. Juist. Ja, uh, dit, is, uh, dit waren de nieuwtjes zo uit, uit de krant. Wat we zelf hebben meegemaakt, uh, is er iemand bij de opening geweest, de officiële opening van het, uh, van, van het kloosterplein? Nee. nee, Nee, niet geweest. Nee, nee. nou ja, goed. Ja. <lacht> uh, dus dus uh, dan kunnen we niet melden of daar nog heel verstandige dingen zijn gezegd. Ik vermoed het niet eigenlijk. Nee? Nee, ik vermoed het niet. Meestal Omdat worden bij dat soort, dat soort gelegenheden... Uh, nooit interessante dingen verteld ook. Nee. Dat, ik weet niet hoe dat komt, maar... Uh, dat, ...dat zijn dan van die formaliteiten die... Uh, ...nou ja, en dan... ...dat is niet iets waar je echt naar uitkijkt, zo'n uh, zo opening. Maar, ik onderschat de burgemeester natuurlijk niet, hè... ...want die heeft het geopend nee, dat, en heeft misschien dat, een zeer sprankelend verhaal gehad. Dat, dat doe jij nooit, hè? Nee. Uh. Ja, we hebben wel kunnen zien. Ik, ik zag het vanavond voor het eerst. Ik kwam aan het fietsen en ik zag dat, dat roze uh, licht van, van, dat, uh, van, van de lamp boven de bengts. Ah. Zou, zou dat ook nog allemaal van kleur verschieten, zo'n beetje zoals die voetjes doen, maar ze blijven stabiel uh, roze. Oh, ik vind dat er aardig uitziet. Heb jij het ook gezien? Nee, ik heb, het nog heb je niet, nog niet gezien? Ik heb, ik heb het, het, het, het nog niet gezien met de lampen aan. Dus, uh, en ik vraag me ook uh, stiekem af hoe lang ze aanblijven. Het lijkt mij namelijk dat dit toch wel objecten zijn die nogal uh, vandalisme uitlokken. Ja? Ben ik bang. Ja. Mm -hmm. Ziet er toch zo vriendelijk uit. Jawel, maar goed, het is, het, het is zo'n laag, uh, je kunt er bijna bij, hè, dus uh, mm -hmm. ik vrees met grote vrezen. Dat er een peertje in zit dat je zomaar gewoon eruit draait ofzo. Of dat je het kapot maakt. Hè? Kapot maakt, nou laten we hopen dat het niet gebeurt, want uh, het, och, het ziet er toch wel, wel aardig uit. Uh, dan was er, uh, kijk zaterdag 24 november het Gools Café. Ja. Het Gools Café in Neef. Uh, daar ben ik naartoe geweest. Ik was niet de enige, het zat uh, aardig vol. Um, ja, dat is een, um, een initiatief dat denk ik een beetje verwant is aan, aan uh, wat jullie je ook mee bezighouden. Golse genen, heem, um, de Goolse taal. Ja, de nou, Goolse school. De Golse school. Steengoed. Steengoed, Steengoed ja. de dictionair en zo. Um, ja, dat was de eerste keer. En, en um, nou, we hebben... Marleen van Enschot hier gehad vorige week. Uh, toen hebben we erop vooruit gekeken. En nu kunnen we dus terugkijken. Marleen vertelde toen, dat, dat vertelden ze daar uiteraard ook, dat, dat het plan is om dat één keer in de twee jaar te doen. Um, niet elk jaar, want het vraagt toch veel organisatie. Ze zijn er een half jaar mee bezig geweest. En als ze het volgend jaar weer zo'n zo editie zouden... ...uitbrengen, dan, dan zouden ze eigenlijk... ...nu alweer moeten, moeten beginnen met de voorbereiding. Uh, dus, dus vandaar één keer in de twee jaar. Um, ja, dan werd het plenske gepresenteerd. Ik heb het hier bij me. Um, ja, uh, misschien is het uh, wat, uh, Jan... ...want jij bent een echte, hè... ...om, uh, om aan de luisteraars... Uh, te vertellen wat daarop staat, om, om die, die woorden die gekozen zijn, om die in de juiste uitspraak ten gehoor te brengen. Um, dat zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 maar 3 zijn 18 uh, woorden. Dat werd natuurlijk ook toegelicht. Het uh, ja, dat, dat, dat is een kwestie van, van kiezen, wat, uh, wat, wat kies je eigenlijk. Er kwamen natuurlijk heel, heel wat in aanmerking. Um, zou jij eens eens uh, willen lezen, Jan? Ja, het begint met uh, brembezemen. Dat zijn bramen. Dan krijg je theezeefje. Dat is een T-zeefje. Ballenfreuter, dat hoef ik niet uit te leggen. Verme mm -hmm. zediesoep. Dat denk ik dat dat ook voor zichzelf. Spreekt aierdubke. Dat is een eierdubje. Mm -hmm. Laai, dat is de lei. Als het een uh, korte ei is, dan wordt het altijd een I in het groottes. Oh. Een waaspinneke. Dat is een uh, wasknijper. Het baankven. kelderverken, Dat is een insect. Een toortje. Bronodikan. Ja, dat is een odikan. Golse geet. hoeft toch geen... Uh, Uitleg, nee. Breinalden. Dat, dat zijn breinaalden. Nissels. Dat zijn... Veters. Wist je dat, Norbert? Ja. Een rijf. Dat is een rijf. Uh, is een, is een, rijf. Is een uh, harik. Ja, in België zeggen ze rijf. Rijf is ook Nederlands. Maar wij zeggen meestal harik. En de lozzie. Dat is een horloge. Dokkeren. Dan krijg ik nostalgische gevoelens. Dat is uh, pootjebaden in de lei. Een looplamp. Dat is een looplamp. En gummigallige... Ja, na de oorlog... Toen uh, werd er van alles... Uh, allerlei materialen gebruikt... Om... Uh, om uh, toch kledingstukken... En zo had je... Uh, ja... Uh, Antiplofbanden uh, op de fiets. Het waren mm -hmm. massief. En gummigallige. Ja, gummy werd gebruikt... Om retels te maken. Het werd ook als bijnaam uh, gebruikt. Zo, dat komt van gummigallige aan. Dan was het <laughs> iemand die ze een beetje neerbuigend uh, aankondigde. Mm -hmm. Ja, ja. Uh, nou, dus deze 18 woorden. Uh, ik uh, kende eigenlijk het woord nissel niet. Ik vind het knap, Norbert, dat jij die, uh, dat wel weet. Uh, hoe weet je dat eigenlijk? Dat uh, nissels. Ja, hoe weet je iets? Uh, hoe weet je iets? Uh, ja. ik, ik heb dat wel eens ergens uh, gezien, dus. Uh... Ja. En, het, is, het is niet een woord wat ik elke dag uh, gebruik. Nee, ik ook nee. niet. En Kelder Het lijkt me... De tekeningen overigens die zijn van uh, Kees de Jong. Die heeft uh, boven elk woord heeft een, een ja, prachtige tekening uh, gemaakt. Uh, ik denk dat ik daar een pissenbed zie. Hè? Ja, denk een ja. uh, pissenbed. Kelder Kelderverken. Ja, uh, ja wat, wat moet je zeggen van, van die woorden? Ik vind eigenlijk... Ja. looplaam vind ik niet zo sterk nee. dat dat woord erbij staat is dat nou zo ja, dat is met vermicelli soep, ja, ik, vermicelli -soep. ik denk ook, ja, dat is uh, het is heel helemaal geen, geen dialectwoord eigenlijk het is, het is gewoon een Nederlands woord wat op een bepaalde manier wordt uitgesproken ja. Ja. maar bijvoorbeeld uh, ja, uh, klokkenbaaien dat is, had erbij kunnen zijn uh, ja. dat, is, dat, is, dat is een woord ja. dat, uh, klokkenbaaien Klokkenbaaien. Ja, dat bosbessen. zijn uh, bosbessen. Oh, maar het is. Het is maar ja, hier zijn al uh, brembezemen. Ja. Ja. ja, maar het is gewoon Tilburgs, hè? Ja, het dus verschil er is tussen, nauwelijks ja. uh, verschil tussen. Tussen de korter en Tilburgs. Ja. Dat is ook verschil tussen het Broekhovens en het Hasselt in Tilburg. Dat ja. soort kleine verschillen. Nou, ja, ja. Op. kleine verschillen, ja. ja. ja. In, de in noord Tilburg he? zeggen ze loop-lamp. Loop, lamp. En in Zuid hebben we geen ze, loop, lamp. Oh ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. Ja. ja, goed. Nou, uh, ja. nou, ik heb ook een tijdje op sticht gewoond. Ja. Daar kom je dus woorden tegen die, die echt zo uniek zijn, dat je, ja, daar heb je al een zeg maar, toelichting bij nodig om te weten wat het, waar het dan over gaat. Kun je gaat. niet raden. Kun je, kun je niet raden? Nee, nee, nee. nee. nee. Het was een, uh, ja, een gevarieerde avond. Uh, er was een, uh, een, een, een, een lezing van... Uh, Zwanenberg. Van uh, Zwanenberg, is dat Koor Zwanenberg? Nee? nee, zijn zoon. Zijn zoon, ja ja. Koor Zwanenberg is een oude man. Het was een jonge man. Die uh, ja, wat over die dialecten uh, uit de doeken deed. Er uh, was een uh, verhaal van... Uh, uh, van Eyck, Jan van Eyck. Dat was in het Alves. Uh, er was een, uh, ja, ja, een soort uh, een café dat werd gespeeld door, uh, door uh, een aantal mensen... die je ook altijd bij de revue ziet. Anna van Zochel bijvoorbeeld, als, als uh, de vrouw... die, die uh, ja, de hele boel bij elkaar schrijft... En, en, uh, en, ja, waar, waar de mannen zo schrik van hebben. Die, die komt daar het café binnen... Overigens was dat, uh, er werd dan van gezegd: het was het, uh, het Leste Café, maar uh, er werd tegen geprotesteerd. Het was het, het, het Eerste Café, want het was namelijk Hof van Holland. Hof van Holland werd daar uh, uh, binnen, binnen om mijn neef uh, <lacht> gespeeld. <lacht> Hof van Holland binnen om neef. Ja. Um, ja, nou ja. Uh, dus, dus ja, typisch uh, een revue praten, allemaal. Hè? En, en uh, van alles en nog wat. Uh, flink hard schreeuwen en, en goed naar elkaar heen en zo. Maar de lange i wordt een r, hè? dat is een rijf. Ja. Wordt een rijf. Mm -hmm. En de korte i wordt i. Dus lie. En, uh, ja. Dat, wordt, dat kun je zien hoe het geschreven moet worden. Uh, op het laatst ging het ook nog eventjes over uh, de Golse Reus. Ja. Uh, er werden uh, drie uh, kandidaten uh, voorgesteld. Dat uh, zal jou interesseren misschien toch wel. Uh, eerst werd er uh, uh, gevraagd of, of die man met die, met die, uh, die uh, gummigallige en die zoveel stukjes in de krant schrijft... ...en met die, met die hoge hoed op, of die niet in aanmerking zou komen. Daar werd duidelijk Mario de Kort uh, mee bedoeld... Toen uh, kwam als tweede kandidaat iemand die zoveel stukjes in het Latijn uh, in, de, in de krant schrijft. Uh, dat, uh, dat, dat vond men eigenlijk ook maar niks. En, uh, de derde, ik weet niet precies uh, hoe die omschreven werd, maar die, die figuur die was aanwezig. Dus die ging ook nog eens eventjes om de stoel staan. Jan van Eyck, uh, die stak er toen inderdaad wel behoorlijk bovenuit. Uh, dus dat werd ook een, een, een kandidaat voor, uh, voor ja. de Goldse Reus. Ach, het was een, uh, ja, wel een uh, gezellige geanimeerde avond. Ja, ja. Dat, uh, nou, mooi initiatief. Ik denk dat, het wel, dat, dat, dat, dat, ze, dat ze kunnen zeggen dat het een groot succes was. Ja. Mooi initiatief. En ja. uh, tot over twee jaar. Ja. Nou, um, kijken. Dat waren wel onze nieuwtjes. Heb je een stukje muziek voor ons? ja. Another day Staring out of my window Thinking about tomorrow Wishing things were clear. No need to rush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 We zijn bezig met Goldse Kringen. We hebben het hondje, wat was er in het nieuws, euh, achter de rug. Uh, als overgang nog even, ja, ik heb hier toch ook dat. Het uh, uh, schilders diepte Tilburg's dialect uit. Uh, daar, daar is ook veel belangstelling voor, voor uh, de taal bij hem. Hij heeft een alfabet samengesteld, gebaseerd op wat uh, Jacques van de Ven een keer gedaan heeft. Hij heeft daar uh, 26 hoofdstukjes uh, uh, geschreven rond, rond een bepaald woord. Hij gaat zo het alfabet na. Maar ik wilde jullie eventjes vragen of je weet wat koekwous is. Ik weet wat het betekent, maar ik kan het niet precies. Jan weet jij wat, wat koekwaas betekent? Nee? Ja, wat, wat daarmee bedoeld wordt, wel, natuurlijk. Wat dan? Ja, dat is een onnozelaar onnozelaar Ja. Ik heb wel eens ja. tegen uh, uh, Willem Kallenberg gezegd dat hij mm. een koekwaus was. En ik geloof dat ik dat niet helemaal. Onterecht, uh, dat het niet helemaal onterecht was, maar ja, een, een, een, vreemde, een vreemde snaak. Oh, maar je kent het woord. Ik had het ja. nog nooit gehoord, Koekwaus. Ja, wordt vaak gebruikt. Dat is, dat... Dat ja, vaak gebruikt, ja. ja. ik hoor dat in ieder geval wel. Nou, hier staat, ik zal het stukje met dank aan de New Kids is Koekwaus. De hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst van favoriete Brabantse woorden. In de verkiezing van het provincie... In het blad Brabant Magazine staat het woord op de derde plaats, op gepaste afstand van de gedoodverde winnaar Houdou en kort daarachter Zunt. Koekwaus, of beter verrekte koekwaus, betekent idioot. In totaal kozen van 421 Brabanders voor de uitdrukking uit de films van de jongens uit Maaskantje. <laughs> koekwuis. Dus uh, ja, dat was voor mij. Dat had ik nooit goed. Maar koekwuis. Nou, goed. Uh, verrekte de nou. <laughs> en hoe is je Limburgs? Eh? Hoe is je Limburgs? Oh, niet best. Ook niet? Nee, nee. Nee, nee. nee echt niet. Slecht. Nou, uh, Goldse Genen. We zitten daar eigenlijk zo'n hele tijd zo'n beetje omheen. Goldse Genen. Jan, vertel eens van, uh, uh. van die vereniging. Uh, wat, uh, wat doet, het is een vereniging hè? Het, is het is een vereniging ja met 83 leden en een bestuur van 5 leden bestaan bijna 3 jaar 5 december aanstaande bestaan we 3 jaar uh, ja en het is de Goordische Genealogische Vereniging Goordse Gene mm -hmm. het uitrechten van de Kamer van Koophandel en de complete statuten kun je op onze website zien als je daarin geïnteresseerd bent en wij houden ons bezig met genealogie. We, zijn de, we hebben de Gordische bevolking tot 1900 helemaal in kaart gebracht. Dat is een uniek bestand. Kijk, de gemeente heeft ook wel kaarten van iedereen, maar die, zijn niet met elkaar, die staan niet met elkaar in verband. Bij ons staat dus die hele Goordense bevolking tot 1900. Ja, en vanaf 1550 zeg maar, daarvoor waren wij er ook geworden, maar daar weten we niks vanaf. Staat, ...staan in onze database met elkaar uh, verbonden. En zo is het heel, uh, uh, kan ik bijvoorbeeld aantonen... ...vorige week was Virginie het mes bij me... ...dat we familie zijn. Iedereen ja. die... ...alle afstammelingen van iedereen die in 1900 tegenwoordig woonde... ...en er geboren was... ...alle afstammelingen daarvan, dat is allemaal familie van elkaar. Tot 1900 zeg je? Ja, daarna hebben we... Daarna... Kijk... Uh, nu is dat al lang niet meer natuurlijk. Je nee, nee. bent geen familie van mij. En, uh, en Norbert ook niet. Maar tot 1900 was er nauwelijks... Uh, het trouwde mensen wel met mensen... Goordenaar wel met meisjes uit Hilver en Beek. Of uit uh, Alphen en Riel of uh, Tilburg. Ja. En andersom. Maar hij was niet... Kijk, toen Goorden 980 inwoners had... Had Tilburg de 8900. Was Tilburg 9 keer zo groot. Dat is mm. nog steeds zo. Nou, dat zijn kleine gemeenschap. Ja. En zo kan, ik ben niet verder gekomen wat IJzermans betreft. Dat Adriaan IJzermans, ik heb de achter niet kunnen vinden, maar wel dat hij in 1570 getrouwd is. in is oud. Dus is zou nu misschien twintig jaar geweest zijn. Als die Adriaan er niet was geweest, was Virginie Mester niet geweest, dan was <lacht> Driekwaard van Golen er niet geweest. Maar dat geldt niet, dat geldt niet alleen voor Adriaan ja. IJzermans. Nee. Dat geldt voor duizenden. Uh... Ja. Ja, ja, ja. En maar, dat vind ik leuk, omdat... Dat is, dat is leuk, ja, dat, dat uh, tot 1900, uh, dan is iedereen familie van elkaar. Alle afstammelingen van iedereen die in 1900 in Goorlen woonde en er geboren is. Ja. Mm -hmm. en dan, ja toen, rond 1870 werd Goorlen erg geïndustrialiseerd En toen ja. kwamen er ook veel vanuit de Langstraatfamilies. Dus Goorlen in tien jaar tijd, ja. van 3000 naar 6000 inwoners ja. gegaan, dus... We hebben die, ja, zeg maar die golf van uh, Alex tonen toen wel ineens heel massaal op ons afgeven. Uh, ja. Af, uh, ja, en dat is eigenlijk ook nog uh, gebeurd in de jaren zeventig. Met de grote uitbreiding uh, woningbouwprogramma's van, uh, ja. van Goorland. Ja, maar die trouwt ook met en meisjes of jongens of Tilbrussen. En dat is ook, als je de samenstelling in Tilburg. Oh, in Poppel. Ja, dat zijn ook allemaal half, half Tilburgenaren. Want tot 1830 had niemand van, uh, van België gehoord. Dan was Poppel een buurgemeente net als Riel en heel van Beek. Nou, ja. Maar hebben jullie een compleet uh, bestand van, van alles wat, zeg maar, van, van 1500 ongeveer tot, tot 1900? 1550, ja. toen is er een of andere, of of andere concilie geweest waarin mevrouw de werd dat bestoors... Ja. Doopboeken, trouwboeken en begraaflijsten moesten bijhouden. houden. Mm -hmm. En ik kom niet verder. Je kunt alleen verder komen... Dat als je de familie... van uh, van Trenten, neem ik aan. Ja, de, de, de, de, dat denk ik. Ja. Ja. Je kunt alleen verder komen als je een beetje uh, vermogende familie was. Want dan kun je daarvoor actes van notarissen vinden... van testamenten en pachtcontracten. Ja. Maar ja, die IJzermansen, dat was... Die, die hadden geen testamenten en geen, uh, geen pachtcontracten. Dus ik kom nooit... Niet verder. Niet verder dan 1550. Nee. Nee. Ik heb uh, <coughs> Sheffa Gils, want dat is zeg maar dé deskundige. Uh, en van ons, Ja, dat he? ja, is toch wel... Zeg maar, die man is een, is een ja, die computer, weet het dat, is, ja. dat is ongelooflijk. die ja. ik denk dat hij dat allemaal ook in zijn hoofd heeft, wat jullie in de computer hebben staan. Ja, Althans, die heeft geen computer nodig. Nee. nee ja. Als hij jou tegenkomt, of, of, of, of, of Jan tegenkomt, dan is een, en, ik kan die zo zeggen van de hele stamboom zo ja. Ja. uit het hoofd ja. uh, op, opdreunen. Ja. Maar die heeft er... Uh, dat, uh, dat is iemand die daar al heel lang mee bezig is met, uh, met genealogie. Uh, daar heb je denk ik de, de meeste gegevens van gekregen dan, denk ik. Want nee, is... we hebben nauwelijks gegevens gekregen van uh, Chevriels. Dat is een heel gewaardeerd bestuurslid die de, uh, die kritiek uitoefent steeds. En dat is dus typisch. Wij zijn het enige soort mensen... Wat blij is met kritiek. Oh ja. Want daar moeten we het van hebben. Iemand die zegt. Jan, dat heb je niet goed gedaan. Dat klopt niet. Uh, wat Als is we, dat voor een soort kritiek dan? Ja, gewoon. Kijk, we hebben nu een database van 121.000 personen. Het is niet. Het is onmogelijk. Dat daar er niet ergens een fout in, uh, in zit. Ik kreeg... Uh, Vorige week nog een mail van iemand die een fout ontdekt had. en Dat was in mijn geboortedatum 18 januari. Stond er maar dat moest 1801 zijn. Nou, duizend jaar verschil. Ik bedoel, in een database oh, ja, van ja. 120.000 hm. personen ja. zitten typfouten. Sterker nog, in het archief in Tilburg zitten typfouten. Want die hebben we al eens over zitten typen. Hm. Zelfs nog in de, zelfs in de kerkboeken. De Geboorte uh, zit, heeft de persoon niet altijd, heeft hij ook wel eens een vergissing uh, gemaakt? Ja, ja, ja. Nou, die kerkboeken zijn, die, die, die doopboeken en die trouwboeken zijn overgetikt door medewerkers van het uh, archief en bij dat overtikken zijn weer fouten ja. gemaakt. En wij hebben weer gegevens geïmporteerd en daar kunnen ook fout in zitten. Mm -hmm. Dus kritiek is, is het liefst wat we hebben van mensen die zeggen: ja, maar dat klopt niet, dat kan niet kloppen. Ja. Ja. Dan ga je zoeken van. Uh, uh, heeft die man en vrouw gelijk. Dat, dat is een bepaald soort kritiek, als je dus foutjes kunt corrigeren of ja. kunt ontdekken, ja. maar, maar kritiek in de, in de zin van, van de, de, de methodes die jullie gebruiken bijvoorbeeld. Zit daar ook nog kritiek? Is die het eens met hoe jullie te werk gaan? Nou, dat ligt eraan. Wat, wat pretendeer je? Wij pretenderen een database te verschaffen. En er zijn ook leden bezig met onderzoek. ...gewoon boeken onderzoeken in archieven. Bij onze database... ...daar kun je niet... Uh, 100% van op aan. Mm -hmm. Omdat daar fouten in kunnen, mm -hmm. in kunnen zitten. Ja. Maar tot... ...tot 1811 is alles heel... Uh, ...makkelijk... ...terug te vinden. Hè? Uh, sinds de, zeg maar, de burgerstand van, van Napoleon... ...is alles, alles... ...terug te vinden. Ja, van 1811, uh, 1812 ongeveer... Is er uh, tot 1910 is, alles, is alles ook ja, openbaar? Ja. Dus daar kun je geen fouten maken, in principe. Ja, maar dat kan gewoon. Uh, ik bedoel, het gebeurt nog eens een keer dat wij vinden dat, dat wij ontdekken dat er in de transcripties van het regionaal archief Tilburg. dat er fouten <kwijnt> in zitten. En dan zijn ze daar ook blij. Ja, ja. Maar goed, je, dat het, dat zegt, melden. je kunt alle achterste zo, ja. uh, die zijn allemaal openbaar. Dus die ja, die kun je erbij. Tot 1910, zeg je, is het openbaar. Ja. <coughs> Daarna niet meer. Daarna <coughs> niet meer. En dan loopt Goorle wat achter. is tot 1900, want ze hebben, ze hadden dus tot 1910 uh, vrij kunnen geven, maar dat zal wel binnenkort gebeuren, maar dat is, uh, dat is nog niet gebeurd. Oh, dat beantwoordt meteen een vraag die, uh, die ergens uh, in de duitselijke kring gesteld werd. Kijk, ik heb bijvoorbeeld redelijk uh, uh, op orde hoe, hoe mijn familie eruit ziet uh, tot, tot een heel aantal generaties terug. Maar, uh, maar daarna, uh, dat zou je dan wel eens willen weten op het niveau van mijn grootvader en, en uh, daarna tot, tot het huidige dag van vandaag. Kijk... Je komt allerlei lonen steken. Van het weekend weer een lonen. Een, een, een farmacoloog. Een prof in Groningen. Uh, ja, is dat familie? Uh, dat kun je niet uit dat onderzoek eruit krijgen. Nee, dan zou je gewoon. Uh, Kijk, als, als je lonen in, in, in Amersfoort ontdekt. en je die. Uh, ...is bereid jou te vertellen wie zijn opa en oma lonen was. Dan kun je ja. dus in de, in de archieven kijken of er een verband ja. is. Maar dan heb je dus echt die medewerking ja. nodig van die ja. huidig levende. Ja, ja de, de actes en zo zijn uh, die zijn openbaar vanaf uh, geboorteactes vanaf 100 jaar... ...vertelde je net, hè? en, ja. en, en uh, overlijdensactes vanaf 50 Vijf, jaar... Ja huwelijken 75 oh. Oh, zo. maar Goorlen heeft nog niet die 10 uh, ja, die ook al openbaar is nog niet, uh, of ze hebben ze nog niet overgedragen aan het, aan het regionaal archief of het regionaal archief heeft ze nog niet op de website gezet weet ik niet maar is, de meeste gemeentes zijn er wel bij dus ik neem aan dat Goorlen dat verhoorlijk binnenkort ook geld ja, ja. zeg de Mormonen heb je, heb je die ook nodig bij, bij je onderzoek nou, die heb je niet nodig bij je onderzoek. Die, die, daar kun je wel heel erg veel gemak van hebben. En iedere genealoog profiteert ervan. Want de kerk van de herding van de laatste dagen, die heeft de get standaard ontwikkeld. Die, doen namelijk, die willen het volk, van heel, het volk van Christus in kaart brengen over de hele wereld. Ze zijn ook over heel de hele wereld bezig. En uh, die hebben, om zaken uit te kunnen wisselen... Een standaard ontwikkeld. Dat noemen we de GED-standaard. Daar staat GED voor? Nou, GED, ja, dat is een manier van je bestand. Als je dat opslaat in een GED-bestand. dan kan ieder ander, welk programma. Hij GED ook gebruikt, is dat? Ja, dus. GED. GED? GED. Mm -hmm. Kan dat importeren. Dus daarmee worden gegevens uitwisselbaar. met welk soort programma's je daar ook voor gebruikt. En dat is een goede standaard. Dus elke genealoog, of hij nou wel of niet. ...iets heeft met... Uh, ...de Mormonen van de laatste dagen... Uh, ...gebruik die... ...dankbaar, die... ...die zijn ook die Standaard. Die zijn, ook die zijn openbaar. openbaar, daar zul jij wel in zitten. En dan heb je dus... Ja, van God, ...bij wijze van een heleboel actes... gescende actes... ...van gewoon, dat kun je gewoon vinden op de website van... Genver, nee ...van de... ...van de Mormonen. Oh. <coughs> en uh, ja... Ja, ik weet niet in hoeverre dat dat allemaal waar is. Maar er wordt beweerd dat ze dus iedereen die ze in een bestand hebben zitten... ...achteraf dopen. Oh ja, ja, ja. dat, dat was, was een keer zo'n bericht. <laughs> uh, Anne, ja, Frank. Ja. Anne Frank. Anne Frank, ja, Weer zou ja, dan, ja, uh, oh, ja. zo zijn ze er even in het nieuws gekomen. Ja. Zijn die niet bezig te bewijzen dat iedereen een afstammeling is van Adam en Eva? Ja, misschien als ze maar... Ja, laat ik zo zeggen. Ze, willen, ze, zijn, ze steken er ontzettend veel energie in in Nederland, maar in de hele, alle landen van de wereld bijna. Ik denk Noord-Korea dat ze daar niet bezig zijn, maar, uh, maar ook in China. Overal zijn ze bezig met, uh, met data in kaart te brengen. Ze hebben een gigantische database. Die hebben ook een gigantische bijvoorbeeld de doopboeken van Goor, de pagina voor ka pagina, gescand. Ja. En dat kun je allemaal vinden op de website van de Mormonen. En daar maken wij wel eens gebruik van, als we ze niet snel genoeg kunnen vinden in het archief daar hadden we ze stiekem van. Nou ja, als het werk gedaan is. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, Heb je dan ook nog last van het feit dat uh, het gemeentehuis in uh, 1918 is afgebrand? Dat... Ja, daar is uh, daar hebben we wel uh, last uh, van. Wat is de tweede helft van het alfabet? Hè? Ja. Dat is daar uh, ja. Verbrand. Ja. Maar dat is allemaal te Ja, dat is allemaal gereconstrueerd. Ja, daar kunnen dus wat. Wat ja, er nog zitten. Ik bedoel... Uh, het viel mee op dat er weinig... ongeboren kinderen vermeld staan. Uh, doodgeboren kinderen. Doodgeboren kinderen, ongeboren kinderen. Die bestaan niet. Maar doodgeboren kinderen. Vermeld staan. Maar... Ja, er zijn geen verbanden zoeken of zo. Dat, uh, nee, nee. Ja. Zijn jullie op een gegeven moment klaar met, uh, met Goolse genen of blijft dat een oneindig nee, project? daar ben je nooit meer klaar, ja, want wat we hebben nu die database. Die kan iedereen uh, raadplegen op uh, internet behalve dus... degene die uh, nog niet openbaar op het internet mogen staan. Want jij zit in onze database. Maar niemand kan jou vinden. Op internet, want dan, maar mijn leden van mijn grostigen, kunnen we dus met een wachtwoord mm -hmm. en de toegangscode wel uh, ja. zien. Uh, jouw gegevens zien. Hoeveel mensen uh, bezoeken jullie website? Ja, Dat weet ik uh, niet. Maar in ieder geval, wij houden het aantal kliks bij, dus het aantal hints op onze website. Als iemand onze website bezoekt, dan gaat het wat de teller mm -hmm. een opgehoogd. Maar dat, uh, dat, dat totaalcijfer, dat staat nu op uh, ruim 76.000, dat zijn niet allemaal uh, aparte bezoeken aan de website. Nee. Want als je, volgend, als je dus, uh, op de homepage en je wilt gewoon dan nog een andere pagina raadplegen, dan telt die ook op. Oh ja. ja. ja. Dat wordt meestal verzwegen, maar dat uh, is toch eerlijk het gebied mee om dat, uh, ja. Dat is niet allemaal een echte bezoeker. Echte bezoeker. En echte nee, de bezoeken. teller staat op. Ja, de ja. teller staat op. Nee, het is wel een echte bezoeker, maar die maakt dus. Die, Wij uh, spreken soms, kan die, als die bezoeker klaar is, dat het vijf, vijf opgehoogd is in plaats van één keer. Ja. Oh ja, ja. Ja. Gaan we van hieruit uh, misschien nou, nou, naar uh, de heem... De, de website, de home. De, ja, de website van, van de heemkundige kring. Die heet niet heemkundige kring, maar heemkundige kring. En dat is met opzet gedaan omdat uh, eigenlijk het woord heemkundige kring... meer gebruik, uh, gebruikt wordt dan wat wij doen, heemkundige kring. En um, die website is uh, vorige week zaterdag... Uh, geloof ik, even uit mijn hoofd uh, geopend. Die bestond al 15 jaar. Mm. Begonnen bij, uh, bij Ashwin Weidermans op zijn eigen account. Na, na een aantal jaren is toch besloten dat uh, de, de kring dan maar een eigen website, een eigen adres moest hebben. En dat is toen ook gebeurd. En dat is, uh, heeft zo'n 10 jaar nu ook gefunctioneerd. En we hebben nu vastgesteld dat het toch wenselijk is om. Uh, om te moderniseren, ook als heemkundekring. En um, dat is dus nu gebeurd met een, een nieuwe website... die veel meer mogelijkheden biedt dan, uh, dan de oude had. Ja. Je uh, kunt daar ook uh, ja, allerlei informatie op vinden die uh, van belang is voor, voor leden, maar ook interessant is voor niet-leden. Um, we zitten ook nog te denken aan uh, om daar artikelen op te zetten vanuit de, ons blad de heem de, de schutsboom um, maar dat, dat is op dit moment nog niet het geval maar de, goed, er wordt allemaal aan gewerkt en um, ik denk dat dat uh, uh, hopelijk ook hetzelfde succes zal hebben als Schoolsgene, wat het aantal bezoekers betreft want um, ja dat is wel de moeite waard dan moet je er ja. wel een teller op zetten er zit een teller op is er opgemaakt ja uh, ik heb hem bekeken. Ik, ik vind het inderdaad een, een, een, een mooie uh, site. Ik vind het ook aardig dat, dat er uh, heem staat en de is home daar. Ja. Ja, uh, dat is, is, cool. is heel grappig. <laughs> ja, ja. Uh, waarom niet heem inderdaad? Want ja. uh, het wordt daar dus eventjes vertaald als home. Ja, en... Uh, ja, overzichtelijk natuurlijk. En uh, ja, ik denk dat het vele mogelijkheden heeft... als je de rondom de schutsboom erop gaat zetten. Ja. Met al die jaargangen, al die nummers. Ja, nou, ze maken gebruik van, het, uh, van Wordpress. Dat is een uh, content, content management systeem. Net als Joomla en Drupal. Maar dat, dat betekent dus dat als je met dat, die software werkt... Daar kun je bijvoorbeeld er zelfs filmpjes op uh, zetten en geluidsfragmenten. Uh, dat zit eigenlijk allemaal in dat systeem ingebouwd. En er zijn een paar handige jongens, want ik was toen bij de presentatie, omdat ik ook lid ben van de heemkundigingkring. Die hebben dat wel in de knieën, dus ik, ik, ik uh, neem aan dat, er, dat we vrij binnenkort meer dingen te zien krijgen. Ja, ja het is nog net gestart, dus uh, op dit moment... Uh, maar ja, goed, het is in opbouw ook... Uh, ja. En het is in ieder geval een aanmerkelijke verbetering vergeleken met, uh, met de oude website. Het ziet er goed uit, ja. Het ziet er goed uit, hè. Ja. <kijngen> maar hoe ging dat, een opening? Ik las dat, het uh, uh, ja. is de het oudste lid. Ja, oudste en trouwste lid. Heeft geklikt. Die heeft uh, de vinger op een bepaalde knop gedrukt. Ja. Hij is zelf volledig digibate. Ja, dus, dat uh, zou wel. <laughs> <laughs> maar dit is, toch, dit is hem toch gelukt. Dit is hem gelukt. Ja, ja, ja. daar is je niet weinig trots op. Nou ja, en toen kwam op het scherm die, die, die heempagina. Ja. En toen hebben jullie hem geleerd wat, wat je allemaal kunt aanklikken. Ja, dat is even gedemonstreerd bij die bijeenkomst. Um, ja, uh, het is natuurlijk wel zo. De, heem, de heemkundige kring, dat zijn in het algemeen oudere mensen. Ja. Um, je mag wel zeggen, uh, voor een groot deel ook echt hoogbejaarde mensen. Dat is ja. Ik denk dat meer dan de helft van het aantal leden van het heen thuis geen computer heeft of geen PC heeft. Dus, uh, het is maar een betrekkelijk nut voor de leden zelf. Maar we hopen wel, zeg maar, dat dat, dat, dat verandert natuurlijk ook met de tijd. Dan, uh, we groeien allemaal op met, uh, met de PC. Dus, uh, over, over tien jaar is dat ook binnen onze kring is dat natuurlijk ook gemeengoed geworden. Ja. Ja, dacht je dat dat zo'n beetje de helft van de leden... Ik denk het wel, ja. ja. Je kunt ook... Uh, uh, ja, dat zie je bijvoorbeeld. Je kunt uitnodigingen sturen. Dat gebeurt en via de computer, via de pc en via de post. En ik denk dat dat 50-50 is wat... Oh ja, ja, ja. Want natuurlijk, via het e-mailtje is het veel gemakkelijker ja. en veel sneller en goedkoper. Ja. Ja. Dan wanneer er weer iemand, wanneer er een postteken op moet. Hè. Ja. Uh, werd er nog wat... Uh, ja, ben je gespeechd of zo? Of waren er nog wat andere ja, dingen ja. omheen? Ja, Jan van Eyck had een aardig speechje. Um, maar het was eigenlijk een vrij, vrij simpele bijeenkomst ook. In de potstal. Nou, een asfit, die legde uit. Ja, die, die, die heeft even gedemonstreerd de de ja, wat de ja. diverse mogelijkheden ja. van het systeem zijn. En ja, daar heb je dan ook begrepen dat er ook dan uh, filmpjes op kunnen komen. En, ja. en, en allerlei uh, ja, ja. oude... En wellicht dat we ook samen gaan werken met, uh, met Goldse Genen. Er is al een link met ja. Goldse Genen. En natuurlijk ook met uh, de golse Taal en de golse School en de Steengoed, etc. Dus je kunt alles uh, van de een naar de ander springen. Um, maar misschien dat we ook gebruik maken van uh, de mogelijkheden van uh, de Goldse Genen wat betreft... Uh, uh, geheugencapaciteit, heb ik begrepen. Ja, ja. Maar ze hebben het in het gehad. Ik heb Jan van heb nou. dit voorstel gedaan. Okay. Hebben wij dit voorstel gedaan. Hebben jullie meer geheugen, Jan, dan... dan ja, ding? we hebben zelf een... Uh, omdat we gigantisch veel ruimte nodig hebben, hebben wij zelf een, uh, een server die... Ja, uh, Ruur, die staat op Schiphol. <coughs> die, uh, waardoor wij gewoon uh, een hoop capaciteit hebben. En die kunnen we... Daar kan, het, daar kan het, de heemkundige kring ook van gebruik maken. Want hoe meer zij beschikbaar stellen aan materiaal... hoe meer wij er ook aan hebben. Ja. ja. ja. Want, uh, Dat is een win-win situatie. Ja, want heel veel... Um, artikelen gaan natuurlijk over... Ja. oud -Golenaar. ja Al jouw schitterende... Portretten zullen daar dan straks ook te vinden zijn. Oh, dat zou toch heel mooi ja, zijn. Ja, dat, dat zou goed zijn, ja. ja, ja. Alle, alle 200 uh, zoveel? Ja. <laughs> nee, nee, je zou, dat zou je dus kunnen doen. Ik heb ze niet allemaal geschreven, maar uh, je zou die 200 portretten plus die serie die daarna gekomen ja. is, uh, zou, je, zou je daar uh, in kunnen zetten. Maar is die bereikbaar, is die, uh, zijn die oorspronkelijke bestanden uh, beschikbaar? Die heb ik wel, ja. Die kan je gewoon op, op de website zetten. Ik weet niet uh, of... Wij of, hebben gigantisch veel ruimte. Ja, of gigantisch ja. veel ruimte. Ja. Nou, ja, dat is in ieder geval... Ja. weer een mooie uitbreiding van, uh, van de mogelijkheden dan. Ik weet niet of, of daar nog... Uh, ja, hoe dat, hoe dat auteursrechtelijk allemaal zit... Daar heb ik geen, ja, geen kaart van maar. gegeten. Maar, maar uh, of er geen processen gaan komen als je, als je dit ja, gaat... Uh, heb maar, men, uh, mensen hebben hun, hun, hun teksten ingediend ja. en ingeschreven... Die ja. zijn gepubliceerd, mm. zijn openbaar. Dan denk je dat je ze ook wel uh, de ze kunt op de website mag ja. zetten. Ja, ja en op, op onze website staat ook... Als iemand mocht menen dat hij rechten heeft... Ja. Uh, wij gaan daarvan uit... Die is ons ter beschikking gesteld door leden en niet leden. We gaan ervan uit dat dat... dat het maar goed zit. Maar mocht er iemand vinden... dat hij ergens recht op heeft... nou, dan als hij zich... als hij zich met ons in verbinding stelt... zullen we het onmiddellijk verwijderen. Oh, zo ja. Dus in die zin, nou, ja. ja. Maar het zou toch... mooi zijn als al die portretten... Ja. Want, uh, dat als je ze hebt, kunnen ze er morgen opstaan. Nou, <laughs> dat komt nog wel eens een keer voor. Dat, dat, uh, dan dan sterft er weer iemand... en ja. Dan, ja. Uh, dan denk je van... Uh, ja. Oh ja, ja, maar dat, dat, dat was ook een portret. Ja, dan heb ik natuurlijk wel het boek en dan hebben veel mensen het boek. Ja. Maar eh, ja, als je het niet hebt en dan als je dat daar zou kunnen vinden, dat zou toch wel mooi zijn. Ja, ja. ja. <coughs> ja en ook eh, alle gegevens, alle, in de loop der jaren zijn natuurlijk wat <coughs> artikelen geschreven en gepubliceerd in de Schutsboom die... Ja, die ook, zeg maar, interessant zijn om naast je genealogisch werk zeg maar, verwijzingen te vinden naar personen die, eh, bepaalde, die in, in bepaalde artikelen genoemd worden ja, ja. ja. Hey, maar wij willen dus heel graag ja, het gaat er verder om te zeggen dat we nog geld bij willen geven om, nee. <laughs> <laughs> maar, ik bedoel, voor ons is dat ook belangrijk ja. nee, nou, goed zo, ja. zo kunnen we elkaar versterken ja. Dus dat is een, een hele mooie... ...samenwerking tussen... ...ja, en, en... ...ik denk dat dat... ...ja, al die, die clubs die... ...zo met Goerle bezig zijn... ...ook wel weer helpt om een stukje verder... ...de toekomst in te komen. Ja. Ik denk dat het weer de tijd wordt voor een stukje muziek. Een stukje muziek? Heb jij iets uitgezocht... ...Norbert? Nee, of uh, aan. moeten we dat dan... Nick vragen? Om... Uh... ...ja... De muziekkeuze wordt ook helemaal aan hem overgelaten. Oei, oei, oei. Weet je niet? Hij doet het niet. Oh, hij doet het niet. Dan draai je het volgende nummer nog maar eens. Ik vond trouwens uh, laatst een, een nieuwe luisteraar naar De Log. En die, uh, die zegt, het was voor mij een openbaring. Ik vond... Uh, Zo'n zo, zo mooie liedjes en zo'n zo mooie muziek en het grote voordeel niet onderbroken door reclameboodschappen. Uh, ja, dat, dat uh, is ook zo. En, en toen kwam Goerles uh, Kringen er nog tussendoor. En, uh, krijgen we nog wat, Niek? Nee? Hij doet het niet. Oh, oh, nou, oh nou, dan, dan praten we maar uh, gewoon door. Wat moeten we nog meer vragen over uh, het heem, de Golse genen, steengoed? Uh, wat hoort er nog meer bij? Nou, er zijn gedachten over. Ik had een gesprek met uh, Virginie Mess. Sessie, ja. En uh, Jan van Eyck, ja, die heeft al tien keer gezegd dat hij langs gekomen. Maar, en dan met Chef Hogan uh, van de Golse Taal. Er ja, is het behoefte om een klein, een klein coördinatieteam te hebben. Die behoefte leefde bij Steengoed. Nou, dat is bij ons ook wel eens te sprake gekomen. Mm -hmm. Gewoon een club die eens per jaar of twee keer per jaar bij elkaar komt. Van iemand van Theem, iemand van Golsygene, iemand van Steengoed en iemand van... Van... van Onze van taal. Virginie had zelfs Henk van Bochsel, Pols, die wilde wel uh, dat voorzitten. Uh, dus er is een initiatief, komt er op gang, om e een, niet, een, niet, een, niet een overbestuur, maar gewoon een, een, een overleg te uh, ja, gaan. Met de bedoeling om activiteiten op elkaar af te stemmen. Ja, uh, ja. en het soms om, om bijvoorbeeld een initiatief te nemen om samen iets te organiseren. ja. ja. Of, uh, ja. ja. ja. Zoals dat uh, Golds Café. Waar. Uh... Ja, wel, ook al uh, zoiets is. Ja. Maar dus ja. meer een permanente. Uh, club. die eens per jaar. of als het nodig is, een keer extra bij elkaar komt. Om, uh... ja. Ja. ja. Dit jaar hebben we dan ook nog de Open Monumentendag gehad. Hè, de, ja. Met veel succes. Ja. Nu dat uh, Golds Café. Uh, dat zijn toch. allebei activiteiten die niet elk jaar. ...zult willen organiseren... ...omdat het toch heel wat uh, werk kost... Ja. ...dan kun je inderdaad afspraken maken... ...van het ja. ene jaar het Café... Ja. ...en het andere ja. jaar Open Monumentendag... ...en activiteiten van het heem... ...die daar bericht op aan, op aan kunnen sluiten. Ja. En dan zal het ook uh, zaak zijn... Om, ...om jongeren te interesseren... ...want uh, het is denk ik... ...in al die clubs zo... ...dat het ja. uh, vooral uh, oude zijn... Hè, die, ...die zich melden. ja. Dat is helaas wel zo. Ja. Ik weet niet hoe dat bij Goldsegenen zit, maar... Ja, er zijn voornamelijk ook... Uh, Tiesje Sandergoed is dus ook onze oudste ja. lid. Ja. <laughs> uh, maar ja, ik denk dat we een... Uh, van die 83 leden dat er... uit 15 zijn die jonger zijn dan 40. 15 jonger dan 40? Hier. ja. Het, het leeft wel steeds meer hoor. Geen energie heeft. Oh, dat iets vind ik nog heel makkelijk. Dat vind ik nog een grote ja. groep jongeren dan. Maar die zijn dan vaak ook heel erg druk. Ja. En hebben weinig tijd. Ja. En die ouderen die hebben tijd ja. genoeg. Jullie komen zo van tijd tot tijd bij elkaar hè? Uh, jullie going, we hebben een tien een ledenbijeenkomst. Uh, Morgenavond om half acht hier in het Jan van Bazouwer, Cultureel Centrum Jan van Bezaal, zaal 2018. De toegang is vrij voor iedereen. En de koffie kost 1,50. Dan is er een bijeenkomst. Dan is er een ledenbijeenkomst, ja. Een ledenbijeenkomst? Ja. En dat is van, dat is hoe vaak doen jullie dat? Tien keer per jaar, dus Tien niet, keer per niet jaar. in de zomermaanden, maar gewoon elke, elke maand ja. Hebben jullie dan een programma voor morgen? Wat, wat, wat, wat Hebben jullie een spreker? Of, uh, meestal hebben we een spreker, maar, de volgende, maar morgen is het uh, uh, voor buitenstaanders niet zo interessant. De leden hebben gevraagd om eens een keer alle mogelijkheden van onze website nog eens op een rijtje te zetten. Maar als we een spreker hebben, dan zetten we meestal een berichtje in het uh, Goddus belang. Oh ja. Ja, maar morgen is het vooral technisch. Ja, wat, gewoon, wat, uh, wat activiteiten van leden op het gebied van genealogie. Maar in plaats van een spreker is, is er verzocht de vorige keer van, ja, uh, demonstreren nou is eens een keer alle mogelijkheden van de, van de website en vooral van de database. Hoe, uh, hoe kunnen we bijvoorbeeld in die database de verwantschap opzoeken ja, als we Pietje hebben en daar een rietje van Hoek kun je dan in die, eh, via die database erachter komen. <kwijnt> Simpel of ze familie eh, van elkaar zijn in de achtste in de graad. Ja. Er, er komen in Goorle geen, eh, Intel komt hier eh, niet voor, tenzij het stiekem eh, is. Ik bedoel, dat we hebben drie gevallen ontdekt van neef en nicht, die waren met dispensatie getrouwd. Maar als je dan ziet wat er aan de hand was, die vrouwen in alle in drie gevallen, was die vrouw een stuk boven de vijftig. Dus daar zijn geen aankomelingen van. En achterneven en achternichten met elkaar trouwen, dat komt ook. Hebben ook heel zelden gewonnen. Oh, Je dat wel. Vaker, maar, ja. uh, maar heel zelden. Maar, ik bedoel, ik ben uh, familie van Virginie en Mes. Moet ik acht generaties terug? Acht generaties. Is het Piet Jan te goed met Sjaan Verhoeven getrouwd? En van de ene dochter via de vader en dan via de moeder. Ja. En van een zoon, dan via de vader. Stam ik af? Maar dat is acht. Mm -hmm. Ze is dus een volle nicht van mij, in, in, tot de, in de achtste gaat. Ja. ja, zeg, uh, verbroedert ze zo'n zo inzicht ook <coughs> nog? Als je, als je dan uh, zegt van uh, ja, maar uh, acht generaties terug. Uh, kom je we, dat bij haar op, op visite ja. als ze verjaardag is? <laughs> <laughs> nee, maar dat is. Nou, dat is toch typisch, als je, de, de, je denkt, uh, je bent benieuwd van, kom nou echt. Trou hoe trouwe mensen, hè? Je zei dat allemaal, uh, komt uh, neem en niks vaak voor. En, uh, nou, dat... Uh, nee, dat maar serieus, ga je dan elkaar toch even met wat andere ogen bezien? Of, of uh, maakt het verder nee, niks meer uit? Nee, oh. Kijk, die mensen, dat was gewoon... Wij waren arbeiders en die mensen... Dat ja, was, uh, ja, <laughs> ja, juist, ja. Nee, maar kijk, de Goddese fabrikanten, dat waren gewoon wevers... Ja. Ja, waren wevers. Die er een cafeetje bij hadden. Of een, uh, een, een winkeltje. Wat de vrouw dan deed. En in, de, in 1830, bij die, die uh, afscheiding van België... zijn hier een hele lange tijd troepen gelegen geweest aan de grens. Ja. En die gingen een pilsje pakken. Ja. En die moesten inkopen doen. Ja. En die wevers met dat winkeltje en dat cafeetje, die kregen ineens de kans om twee getouwen, want je had gewoon alleen maar thuiswevers toen, om een extra getouw erbij te kopen. En nog één, en nog één. En zo zijn die fabrikanten ontstaan. Goed, nou interessant. We zijn er denk ik al langzamerhand uit. Dit was Scholse Kringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Dat was het wat nieuwjaarsvinding betreft. Nu gaan we muziek maken.